dat haar partij in de tweede ronde een absolute meerderheid nodig heeft. Lijnstrekker Bardella van Rassemblement National... kan dan over ruim een week door Macron tot premier worden benoemd, zei Le Pen. In Wenen hebben drie radicaal-rechtse partijen uit Hongarije, Tsjechië en Oostenrijk... aangekondigd te gaan samenwerken. Het gaat om de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Orbán... de Tsjechische ANO-partij en de Oostenrijkse FPE. Ze willen een nieuwe fractie vormen in het EU-parlement... maar daar hebben ze nog zeker vier partijen uit andere Europese landen voor nodig. De TU in Delft gaat 1800 kinderen van top tot teen opmeten in een 3D-scanner. Met die gegevens kunnen fietshelmen, zwemvesten en andere producten veiliger worden gemaakt. Volgens de projectleider zijn de metingen nodig... omdat er maar weinig gegevens van kinderen voorhanden zijn.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 Engeland speelt zaterdag in de kwartfinales tegen Zwitserland. Het weer vanuit het westen, enkele buien. Een graad of 16 is het, minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen overdag wat buien, maar ook af en toe zon staat dan vrij veel wind en dan wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 Oh ZFM, ZFM.